en van Jezus de Christus, die de getrouwe getuige is... de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze eredienst met het zingen van het eerste vers uit Psalm 75. Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij en wat daar verder volgt.